Het is 9 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De noodlijdende Amerikaanse overheid heeft volgens de jongste cijfers nog ruim 73 miljard dollar in kas. tv CNN meldt dat Apple rijker is. Het computerbedrijf van Steve Jobs heeft volgens officiële cijfers ruim 76 miljard dollar aan cash en direct verhandelbare waardepapieren.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter De Bie en Daphne Bunskoek. Het is 3,5 minuut over 9 geweest. Welkom bij het eerste volledige uur van de Nieuwsshow. Ik zal u vertellen wat we daarin gaan doen... Gisteren stroomde het Tagriënplein in Cairo voor het eerst sinds de revolutie in februari weer eens goed vol. Maar de organisatoren waren een andere groep dan de vorige keren. Dat was namelijk nu de moslimbroederschap. Jol Strenghold bespreekt wat er over is van de dromen over een nieuw, vrij en democratisch Egypte.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 Ja, want Facebook en andere sociale media... verzamelen steeds meer informatie van en over ons... en die delen dat ongevraagd met anderen. En het nieuwste wapen in de strijd is gezichtsherkenning. Want wordt er in de toekomst ergens een foto van u gemaakt... dan vindt Facebook automatisch uw naam erbij. En ook gebruikt het bedrijf uw foto's... om reclame te maken voor producten die u gebruikt. En tenzij u in de instellingen aangeeft... dat u daar niet van gediend bent... Nou, welke opties je het beste uit kan zetten in Facebook en andere sites hoort u van Daphne van der Kroft van Bits of Freedom? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zitten massaal op Facebook en en huis en andere sociale sites. We wisselen honderden miljoenen berichten en foto's uit. Zijn wij nou eigenlijk nog een beetje te naïef voor deze relatief nieuwe vorm van communicatie? Nou ja, het is natuurlijk een steeds belangrijkere vorm van communicatie. Hè. Eigenlijk gebeurt steeds meer op die sociale netwerken en, en eigenlijk op internet. Um, dat is ook heel belangrijk dat we dat kunnen blijven doen, maar we moeten er wel goed over nadenken wat er precies gebeurt. Ja, want er is veel kritiek op die werkwijze van nou, Facebook. Hè. Ze zeggen uh, niet zo om het informatie te verzamelen dat is een beetje het risico uh, van het vak als je meedoet, maar dat ze uh, automatisch nieuwe functies toevoegen zonder dat dat ons gemeld wordt. Wat zijn dat van functies? Ja, er zijn er zijn verschillende dingen die gebeuren zonder dat wij daarvan weten. Nou, ten eerste worden dus inderdaad functies uitgebreid. Dus bijvoorbeeld informatie die jij oorspronkelijk als privé had aanstaan, is in de de der jaren uh, publiekelijk ge, uh, toegankelijk gezet. Maar er gebeuren nog meer dingen. Zo worden jouw vrienden gestimuleerd om informatie over jou te geven. Dus er wordt gevraagd, goh, is dit Peter? En dan zeg jij ja. En dan in die database van Facebook staat dat jij Peter de Bee bent. Terwijl jij misschien nooit zelf hebt aangegeven... dat jij herkenbaar op die foto's wilt zijn. Aha. Wat ook gebeurt, is dat Facebook die gegevens deelt met, uh, en doorverkoopt aan bedrijven... Want dat, dat is natuurlijk hun, hun inkomstenbron. En die kunnen daar dan een beetje reclame voor maken of zo, dat las ik ergens? Ja. ja dus, hoe dan? Nou, op verschillende manieren. Dus uh, Het kan zo zijn dat bijvoorbeeld LinkedIn jouw foto gebruikt... voor advertenties die zij weer bij andere LinkedIn-gebruikers plaatsen. Maar hoe dan? Dan sta je opeens met een glas kuppensoep of zo? Nee, dan wordt, jou, <laughs> dan wordt jouw foto gebruikt en dan wordt er gezegd... Uh, nou, uh, uh, Daphne Beter, vond ja. uh, uh, merk X van koffie heel lekker. Peter, misschien vind jij dat ook wel. En dat gebeurt nu gewoon nog bij vrienden, geloof ik. Hè? Dat je vooral bij, bij ja. bekenden en vrienden wordt ge, ge, gepromoot. Maar kan het nou ook zijn dat als jij daar prachtig met een op opstaat... <lacht> dat, dat, dat ze dat hub op een site van een merk zetten en zeggen... Peter het probleem is dus dat we, dat we het niet weten... omdat het is een functie die automatisch aanstaat... in plaats van dat jij daar eerst toestemming voor moet geven. Wat je nu ziet in Japan is dat in etalages camera's staan... die kijken waar jij naar kijkt. Dus kijk je naar bepaalde schoenen... dan krijg jij een, een, een aanbieding voor schoenen bijvoorbeeld... Als je dat koppelt aan de Facebook-databank... dan weet die etalage die winkel niet alleen waar jij in geïnteresseerd bent... maar, maar ook al die andere dingen die je ooit hebt ingevuld. Ja. Dus dan krijg je weer maar heel andere. Maar zijn we andere. al zover? We zijn heel dichtbij, ja. ja. Het, is, uh, het gaat niet heel lang meer duren of ik kan nu met een cameraatje... die in mijn telefoon zit een foto van jou maken... en hij herkent direct dat jij het bent. Dus als je op straat loopt, iemand maakt een foto van je, weet precies wie je bent... en, en dan is het ook nog een kleine stap naar waar je woont en, en wat je doet. Ja, en dus waar het om gaat is dat jij als, als internetgebruiker... Uh, ten eerste moet weten wat er gebeurt met jouw gegevens... en tweede daar controle over hebt. Wat maken mensen zich hier nu zorgen over? Merken jullie dat? Ja, dat mensen ja maar zou... we merken het, merk het heel erg. Dus het gaat niet alleen om, om sociale netwerken... maar bijvoorbeeld ook over advertentienetwerken... die via cookies jouw internetgedrag volgen... En uh, we merken dat er zoveel onrust over dit soort onderwerpen ontstaat... dat bedrijven nou een beetje voorzichtig hun beleid aanpassen. Facebook heeft vorig jaar ingrijpend haar beleid moeten aanpassen. Maar ja, gaan dat er dingen wel eens echt rigoureus fout aan? Dat mensen met terechte uh, bezwaren heel erg boos worden? Nou ja, we hebben de laatste weken en maanden zien we... Een, nou ja, een paar keer per week hoe het fout kan gaan... hoe grote databases op straat liggen. Ofwel omdat ze door kwaadwillende uh, gehackt zijn... ofwel omdat ze door, gewoon door slordigheid op straat liggen. Creditcardgegevens, wachtwoorden, uh, persoonlijke gegevens. Dus dat het fout kan gaan, dat is overduidelijk. Dus het gaat erom dat ik kan besluiten... nou goed, ik wil deze gegevens wel delen met... Die en die partijen, maar andere gegevens misschien niet. Maar dat... dat maken ze dus eigenlijk opzettelijk extra moeilijk. Ja, en, uh, en, en, en niet makkelijk te begrijpen. Want er zitten uh, bijvoorbeeld die, die LinkedIn-functie waar ik het net over had, die heet social advertising. Dat klinkt leuk, social advertising, maar het betekent dat jouw foto ongevraagd gebruikt wordt. Ja. Dus ook daarin. Uh, uh, willen we dat het beter gaat, namelijk dat mensen beter weten wat er gebeurt. Maar dat snap ik nog even niet. Want een fotograaf is altijd degene die dus het bezit heeft over de, die foto. Daar zijn rechtszaken over. En als, als iemand ja. dat onterecht gebruikt, dan krijgt die schadevergoeding in die fotograaf. Dat zou dan in dit geval toch ook zo zijn? Op het moment niet. dat jij je gegevens uploadt... zet je ze op Amerikaanse servers en draag je je rechten over. Je hebt dus ah. geen... Uh, controle meer over jouw eigen gegevens. Zelfs als jij je account weghaalt... de meest drastische stap die je kunt nemen... staan die gegevens daar nog. Die foto's zijn dan voor Facebook tot Sint-Jutemis te gebruiken? We hebben geen idee wat daarmee gebeurt. Hoe dronken je ook was. Hoe dronken je ook was. Dus waar het om gaat is dat... Uh, uh, wat belangrijk is, is dat gebruikers weten... goh, die functies kan ik uitzetten. En dat de wetgever gaat nadenken... goh, waar liggen eigenlijk de grenzen? Moeten we er niet voor zorgen dat functies die nu automatisch aanstaan... dat die uitstaan en dat gebruikers zelf kunnen bepalen... Dit ik, zet ik aan. Precies, een actief niet. beleid in, in plaats van dat het je passief overkomt. Wat, maar nu, wat is jouw tip nu voor mensen? van die functies, ik, ik, ik zit zelf nergens <laughs> op. op nou, dus dat is heel makkelijk. Dat is op zich heel makkelijk. <laughs> ja. Maar wat, wat, wat, wat moet iemand doen die nu op Facebook zit en denkt... dat ga ik veranderen? Nou, wat je kan doen is je gaat naar je instellingen... naar je privacy instellingen. Daar ga je naar het blokje aangepast. En daar zie je precies welke uh, um, gegevens jij... Zichtbaar kan maken of niet. Okay, en dat zijn soms een beetje in, dat is soms een beetje cryptische taal omschreven, begrijp ja. ik. En wat belangrijk is, is dat je ook naar beneden scrolt naar het deel wat anderen over jou delen. Want dat is natuurlijk het, het stukje wat je zelf niet in de hand hebt. Ja. Dus daar moet je goed naar kijken. En nou. wat moet je dan doen? Ook dat uitzetten ofzo? Ja, of je kan. Je kan, kan je, dat uitzetten? je kan bijvoorbeeld zeggen dat vrienden van vrienden het zien. Nou, met het aantal vrienden dat mensen hebben op Facebook dus gaat het al snel. Ja, ja, echt in de tienduizenden. Um, uh, je kan het zetten op alleen vrienden of alleen ik. Dus daar, Je hebt wel nog niet de, de keuzemogelijkheid zoals wij die graag zouden zien. Maar je hebt in elk geval een paar keuzes waar je mee aan de slag kunt. Ja. Of wat, ook, wat je ook kan doen, dat is ook wel een goede tip. Applicaties zoals spelletjes krijgen vaak toegang tot jouw gegevens. En uh, het enige wat je daar kunt verbeteren, maar dat is wel een goede tip om te doen. Is jouw e-mailadres aanpassen. Zodat die andere bedrijven niet jou... Zomaar kunnen mailen, maar dat zij een, een Facebook-e-mailadres krijgen. Maar dat, dat betekent: e-mailadres aanpassen dat, dat je een nieuw e-mailadres aanmaakt? Of ja, dus Facebook maakt dan automatisch een e-mailadres een e bij hun aan, ja? zodat die bedrijven de die al die spelletjes en hebben. al die toepassingen maken. Ja, precies. Dus niet jouw direct kunnen, uh, jouw e-mailadres hebben, maar alleen. Oké, okay, dus een ander e-mailadres ook invoeren. Randy Zuckerberg, uh, Zuckerberg, dus de, de, de zus van de Facebook-oprichter, ja. Mark Zuckerberg, die. Um, die liet gisteren weten dat ze de anonimiteit op het internet wil afschaffen. Hè? En dat, dat dat voorkomt dan dat je gepest wordt en getraind hebt via het internet. De, de dingen die vaak gebeuren nu. Uh, en grote anonimiteit. En dus zij zegt: als we die anonimiteit afschaffen, dan, dan lost dat dat op. Zit daar wat in? Um, nee. Nee, helaas niet. Uh, uh, volgens mij, jullie gaan het zo hebben over Egypte. Er is heel vaak gesproken over de, de internetrevolutie in Egypte. Nou, daar kan, je, daar kan je het over hebben in hoeverre dat het geval is. Maar in elk geval is het zo dat als je anonimiteit op internet afschaft... dan kunnen bewegingen die opkomen voor meer democratie, voor meer openheid, et cetera, et cetera... ook niet hun mening uit En die worden dan ook direct opgespoord. Dus... Uh, voor de vrijheid van meningsuiting, voor privacy, voor dit soort ontwikkelingen... moeten we anonimiteit op internet kunnen blijven garanderen. Zodat je ook juist die positieve verandering plaats kan vinden. En dan dus accepteren dat uh, de mores op het internet uh, zo grof zijn... Uh, zoals die in geen enkele andere maatschappij natuurlijk getolereerd zou worden. Ja, bij, als maatschappij zijn we... Zijn we gegroeid en zijn we. Zijn, in het begin moesten we heel erg wennen aan wat er allemaal gebeurde op internet. En ook daar moeten we leren hoe we met elkaar omgaan. En, um, en, en dat is iets wat, er, wat erbij hoort. Ja. Ja, en jullie vinden dus ook dat bedreigingen. Uh, uh, oh nee. Scheldpartijen nee, nee, nee. enzovoort. Dat moet gewoon. Ja, want dat is de consequentie. De, als je het anoniem kan doen dan. Uh... Alles wat. Als het illegaal is, moet het van het internet afgehaald worden. Maar wat binnen de wet past. Wat gewoon. Kan volgens de wet, dat moet kunnen. Ja, en daar, dat is net zoals op straat. Dat is niet anders op internet dan, dan in het echte leven. Ja, maar het verschil is natuurlijk dat in het echte leven vergeten mensen het nog wel. Internet vergeet het niet. Dan kan je tien jaar later kan er nog terecht voor diezelfde onzin. Ja, dat klopt, dat klopt. En dat is ook waarom wij zeggen dat je dat je voorzichtig moet zijn met wat je aan persoonlijke gegevens erop zet. Ja. Maar Want er is een grens. En dat is die. Uh... Want er was ook een klacht van een Amerikaanse tv-presentatrice. Die, die, die een stalkster had een, een, een, een, een bloot filmpje van haar op het internet gezet. En uh, daar was van alles geprobeerd. Ze had Google. Iedereen had ze daarover bericht. En daar, daar was actie ondernomen, maar nog steeds was het te vinden via de Google search. En nog steeds kwam ja. je bij dat filmpje terecht. Hm. Dus. Uh, daar valt dus nog een hele hoop te winnen voor die bedrijven. Om daar een soort zekerheid aan de consument te bieden. Nou ja, het, uh, wij denken dat het niet zozeer bij die bedrijven moet liggen. Omdat die bedrijven dan een soort internetpolitie worden... Waarf, waarvan je niet weet wat hun regels nou precies zijn. Maar dat het gewoon echt bij de rechter moet liggen. Dat is, dat is duidelijk, dat geeft hele duidelijke maatstaven. Maar als we het hebben over die uitspraken van, van Randy Zuckerberg... Ja, ja. zij dat is, uh, en, en haar broer heeft ook wel eens vergelijkbare uitspraken gedaan. Dat is een heel duidelijk beeld. Een uh, heel duidelijk signaal. Dat Facebook helemaal niet zoveel geeft om jouw privacy. Ja. Zelfs als ze allemaal mooie dingen beloven. Dus je moet echt op het moment dat je op die sites bent, moet je ervan uitgaan. Ik zit hier in een publieke ruimte zelfs... al spreek ik met mijn vrienden. Ja, en, wa en waarom dwingt de community die Facebook dus uh, is eigenlijk... waarom dwingt die Facebook dan niet toch om in ieder geval... dat soort openheid van duister geven dat soort nieuwe uh, invalshoeken. Maar daar kan je op die en die manier gebruik van maken. En als je dat niet wil, moet je het zo doen. Ja. Nou, gewoon het verhaal dat jij vertelt. Ja. Waarom vertellen ze dat niet? Nou, dat, dat gebeurt en dat gebeurt ook steeds meer. Dus uh, in Nederland doen wij dat. En in Amerika zijn andere organisaties die ja, maar, dat doen. waarom doet Facebook het zelf? Niet? Omdat Facebook er geen belang bij heeft. Zij draaien op advertenties. Dus zij draaien op het precies kunnen aanbieden van de juiste advertenties... zodat zij veel geld van de adverteerders krijgen. Ja, dus wij nemen nu in ieder geval onze eigen verantwoordelijkheid... door vooral je eigen privacy ja. te waarborgen als die je lief is... en naar de opties te gaan die Facebook en andere sites je bieden... en die vooral grondig te bestuderen en uit te zetten. Nou, We spraken met Daphne van der Kroft van Bits of Freedom... over de valkuilen van Facebook. Informatie, verdere informatie op nieuwshow.nl. Dank je wel, Daphne. En dan gaan we terug uh, ja, naar Egypte, daar hadden we het net al over. Precies, want de revolutie in Egypte krijgt voor de zoveelste keer een nieuwe wending. Werden de afgelopen weken protesten georganiseerd tegen het leger door jongerenbewegingen, waar maximaal dus duizenden demonstranten op afkwamen. Gisteren riep de moslimbroederschap op tot een demonstratie voor het leger, en ditmaal kwamen er honderdduizenden mensen op af. Over de situatie in Egypte en de rol van de moslimbroederschap gaan we praten met oud-Egypte-correspondent Jos Strenghold. Hij woont al meer dan twintig jaar in Cairo. Is nu even in Nederland. Hij heeft zelfs de Vierdaagse van Apeldoorn... Uh... Ooit gelopen. Mooi zal nu snel weer terug naar Egypte, neem ik aan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, een teken aan de wand. Honderdduizenden mensen opeens weer op dat Tahrirplein, Maar nu verzameld onder... De moslimbroederschap vlag? Ja, ik denk dat het uh, zeer, een zeer duidelijk signaal is... van hoe de kaarten in de samenleving liggen. En hoe liggen die? Nou, toen, Mubarak, uh, to, toen de opstand tegen Mubarak begon... Uh, mede dankzij uh, de vrijheid van internet in Egypte... Uh, kwamen er al, al tienduizenden uh, demonstranten de straten op. Maar ook toen al werd dat aantal pas echt groot... toen de broederschap ging meedoen. Uh, toen Mubarak uh, na 18 dagen werd afgezet werd dat gevierd als een grote overwinning voor de, voor de liberaal-democraten... om ze maar zo even te noemen. Uh, maar men vergat heel snel dat de echte machthebbers op, dat, op de pleinen... toch de moslimbroederschap waren en, en verwante groepen. Uh, en ik denk ook dat heel veel van die liberaal-democraten... toen erg naïef zijn geweest door te denken dat ze iets gewonnen hadden. Uh, dat, dat ze veel bereikt hadden. Want wat is die moslimbroederschap? Want dat is niet alleen een Egyptische beweging... Het is wel in Egypte begonnen, al in de jaren twintig van de vorige eeuw. Dat is een beweging die uh, de samenleving wil islamiseren. Uh, dat is ook een eigenaardige term in een land dat vooral islamitisch is, maar het gaat dan vooral om, om de islam in de publieke ruimte. Uh, en invoering en in de invoering van de sharia. Ja, maar het, het eigenaardige is, dat staat al dertig al, al jaar in de Egyptische wetgeving dat het land uh, de islamitische sharia als de voornaamste bron heeft voor de wetgeving. Maar ze willen dat nog een, een, een tandje verder, zeg maar. Uh, de moslimbroederschap heeft altijd dat gewild door het volk te onderwijzen, eigenlijk niet door revolutie. Vandaar het zo, misschien dat het misschien ook een rol speelde waarom ze zo terughoudend waren in het begin van die opstand tegen Mubarak. Want dat is toch niet hun stijl. Uh, het zijn vooral, in ieder geval het leiderschap van de broederschap, dat zijn toch vooral de wat bedaarde heren met winkels en bedrijven. Dus die hebben geen belang bij, bij chaos in de samenleving. Uh, dus zij zijn denk ik ook niet de, de, de beweging waarvan je moet zeggen, dat zijn gevaarlijke mannetjes. Nee. Maar, dat dat... maar zij zeggen toch eigenlijk. Um, die, die, die overgang moet rustig verlopen. Wij gaan ja. de mensen leren dat, dat de sharia, dat de, dat de islam de enige godsdienst is. Ja. En de enige god alles die wij moeten volgen. En, en, en, en tot dat punt is bereikt. En dan hebben we de samenleving die we willen. Dus, ja, dus ja. je weet wel dat je naar iets toe gaat. Jazeker. Maar, maar die broederschap is niet een soort monolithische beweging, maar bestaat uit een, een groep een beweging van vleugels. En een van de vleugels, dat zijn de mensen die we vaak salafisten noemen, en dat waren vooral de opvallende mannen en vrouwen gisteren op het Tagrierplein, want die stonden met echt extreme leuzen uh, te roepen uh, voor de invoering van de sharia. Uh, zaken als uh, Obama, Obama, wij zijn allemaal Osama. Uh, dat zijn veel minder prettige lui. En in dat geheel van liberaal-democraten en die echt extreme salafisten is de broederschap, Bijna een middenpartij. En ik wil niet zeggen dat ze dus zeg maar, in het politieke midden zitten. Maar ze klinken dan ineens heel uh, uh, nou, bescheiden en bedaard. Maar dan gebeurt er iets uh, curieus. Want het leger was er natuurlijk uiteindelijk ook in Egypte... om de moslimbroederschap maar eens een beetje rustig te houden. En nu komt er dus een sprankje vrijheid. En nu gaat die moslimbroederschap een soort concatie aan met het leger. Ja, ja, dat ja. is merkwaardig. Ik denk dat dat al, al gaande was tijdens de eerste opstand van januari, februari. Mijn indruk toen was al... er is hier iets achter de schermen afgesproken met elkaar. Kijk, het leger heeft nooit de moslimbroederschap willen verdrijven. Dat was nooit hun doel. Het leger heeft maar één doel. Dat is de rust in het land en zelf de macht hebben. En dat is al 60 jaar onveranderd. Dat is ook nu niet veranderd. Ik denk dat ze gezien hebben dat ze op dit moment... in de, in de chaos van de samenleving die er is momenteel... eigenlijk maar één uh, groep hebben waar ze op aan kunnen de enige machtsbasis. Want een leger kan wel dictatoriaal willen regeren... maar ze hebben toch een machtsbasis nodig. Ja. Ik denk dat op dit moment ze voortdurend wachten op de vraag... wie is onze echte machtsbasis in dit land? Op wie moeten we onze macht gaan bouwen? En ik denk dat de moslimbroederschap nu behoorlijk sterk heeft aangetoond... met de demonstratie gisteren, dat het leger geen andere opties heeft. En wij in Nederland zijn in ieder geval groot geworden... in de tijd dat het daar begon tegen Mubarak... Ja. met de mededelingen van, van alle correspondenten en ook mensen hier... dat die moslimbroederschap eigenlijk geen bal voorstelde daar in Egypte. Ja, dat is denk ik een misvatting. Kijk, ze zijn misschien organisatorisch beperkt, maar ze hebben wel veel sympathie... En het zijn wel de mannen die, die tientallen jaren de enige echte oppositie tegen het regime waren. Die nooit vuile handen hebben gemaakt. Die op een keurige manier over de islam praten. Maar zijn zij nou, hebben zij nou de meeste aanhang onder het volk of zijn zij het beste georganiseerd in de bovenlaag? Ik denk dat ze zeker het best georganiseerd zijn... Uh, ze, zullen, ze zijn ab absoluut geen meerderheid onder de bevolking. Maar in de, in de totale versnippering van alle oppositiepartijtjes die er nu zijn... zijn zij verreweg de grootste. Misschien met 20, 30 procent. Ja. En, en Egypte heeft een districtenstelsel. Dus bij de komende verkiezingen uh, ja, de grootste partij in een district wint. En dan heb je misschien maar 25 procent nodig. En dan breng jij toch die... Op je parlementslid in het parlement. Maar helpt u ons? Het is toch een beetje in die plaatsbepaling. We hebben het over de sharia, maar hebben we het dan over... stenigingen van ontrouwe vrouwen en hebben we het over dat soort dingen? Waar hebben we het over? Als de, ik denk dat als de moslimbroederschap het erover heeft... dat ze dat niet bedoelen. Dat ze het veel meer hebben over een, een algemene moraal in de samenleving. Uh, zeg maar, de droom van vroeger was het altijd beter. Je hebt ook groeperingen die we dan als salafisten aanduiden... die willen terug naar de oertijd van de islam. Die veel minder de islam zeg maar, contextualiseren in de huidige tijd. En voor hun, ja, ze hebben dat niet zo hard op gezegd... maar voor hun denk ik dat bij velen... dat stenige van een ontuchtige vrouw wel echt... Uh, van belang is. Hmm. Maar, maar ze dit, zouden wel gek zijn als ze dat nu zouden zeggen. Maar, maar is dat een hele kleine minderheid? Dan? Ja, ja. Denk het wel. ja, ik denk het wel. En afhakken van handen enzovoort. <laughs> maar, ja, ja, maar, okay. ja, nee, maar ik kom wel ja. met, uh, met de voorwoorden. Je ja, neemt alle gruwelheden even toe. Nee, maar goed, dat zijn de nou, voorwoorden dit, dat, die mensen hebben. Ja, maar het is wel begrijpelijk, want het zijn ook smeuïge verhalen. Uh, nou, je, je moet gewoon, als je naar de islamitische wereld kijkt, dan zie je dat er enkele landen zijn waar dat gebeurt, maar het gebeurt eigenlijk in bijna geen enkel land. En dan gebeurt het ook nog maar heel weinig eigenlijk. Uh, en ik ik schat niet in dat in Egypte dit zo'n vaart gaat lopen. Maar de moslimbroederschap die, die zegt ook... Hè, de democratie moet dienend zijn aan de sharia. Hè? Ja, en, ja. en de sharia niet dienend aan de democratie. En dat betekent dat alle wetgeving die in een democratie uh, behoren... die, die, die worden ja. allemaal getoetst ja. aan... kan dat met de sharia samengaan? Ja, dat, en het kan heel, heel verneinig worden... Uh, maar, maar het kan ook een, zeg maar een milde methodiek worden van naar de, naar de democratie kijken. Uh, stel je nou voor dat 55% van het parlement zou willen besluiten... dat het huwelijk alleen maar tussen één man en één vrouw kan zijn. Ja, dan kunnen ze zeggen... ja, maar de sharia zegt dat een man vier vrouwen mag hebben. Dus dit mag niet in de wetgeving ja. worden opgenomen. Dat zou kunnen. Maar uh, als het gaat bijvoorbeeld om strafwetgeving... over wat moet je doen met een dief... Ik verwacht niet dat dan de moslimbroederschap gaat zeggen... het is verboden ze in de gevangenis te zetten, je moet de hand afhakken. Dat, dat zit gewoon niet in de aard van die beweging. Dat hebben ze ook in alle 60 jaar van, van al hun publicaties nooit gesuggereerd. Uh, daar, daar gaat het niet over. Nee, want... want um, uh, nee, ik ben mijn vraag even kwijt. <lacht> hebben, wij, he, hebben wij hier in, in Nederland een verkeerd beeld eigenlijk van de revolutie? Want we, we hadden zoiets ah, nou daar gebeurt het eindelijk een groot land... Ja keert om. Nou, misschien uh, is dit de voorbode ja. van de bevrijding van de Arabische wereld. Nou, ja. als je het nu ziet, uh, lijkt dat toch bepaald niet het geval. Toen, toen, Mubarak werd weggejaagd en het volk uitbarstte in een dagenlang extreme vreugde, toen, toen was ik vrij gedeprimeerd en toen dacht ik: als je nu zo tevreden bent, dan zie je helemaal niet, dan zie je helemaal niet dat het leger hier bezig is gewoon zijn eigen hachtje te redden en dat er nog niets veranderd is. Uh, Tegelijkertijd zijn er echt wel grote veranderingen. Mensen kunnen nu redelijk vrij mening geven. Dat is echt nieuw. Ja. Uh, maar dus ik denk dat als je praat over een revolutie... dus een serieuze omkeer in het hele land... Ja, dat kan wel tientallen jaren gaan duren. Maar wij, waar werd u dan zo verdrietig van? Nou, Ik had de indruk dat al die revolutionaire jongeren... Die, hè, zeg maar, al die mensen van uh, 25 uh, tot 35... dat die gewoon zo weinig politiek uh, inzicht hadden... dat ze niet begrepen, dat ze bij de neus genomen werden... en dat ze helemaal niks gewonnen hadden nog. Want het wegsturen van Mubarak is een, is een Perse overwinning, lijkt het wel. Ja. Zie, en dat zie je nu volgens mij ook. Ja, maar goed, eh, kennelijk is het niet alleen de Egyptische jongeren die bij de neus genomen zijn. De hele wereld is bij de neus genomen. Ja, de, de, maar goed, de, de, de, in toenemende mate wordt er hier wel over gesproken dat, ja. dat dit aan de gang is. En ook in Egypte zijn die jongeren, jongeren allemaal al lang tot de conclusie gekomen dat ze een echt probleem hebben. En toen Mubarak werd weggestuurd, werd er luid ge, gejuicht door de jongeren. Het leger staat aan de kant van het volk. Ja, ik dacht, wat gaat het over, jongens? Het leger staat alleen maar aan zijn eigen kant. En, maar, en wat doet dat met die jongeren dan? Ik, ik, denk, ik merk wel dat er heel veel frustratie is. Ik, en hoe ik ken heel veel van die lui, ja. boos zijn, uh, niks meer doen, apathie. Want je ziet dat waar de honderdduizenden wilden demonstreren een paar maanden terug. Dat die jongeren gewoon niet meer te motiveren zijn nu. Nee. En, is dat, en is dat internet nu dan. Is dat internet dan ook van enig belang nog voor die jongeren? Is dat nu nog een plek? Ja, ik denk dat we hier. Het internet is van, van groot belang, maar er wordt ontzettend veel gesproken hierover natuurlijk. Maar je moet niet vergeten dat het maar 7% van de bevolking van Egypte is. Ja. Uh, en dat is in een de, dictatuur overigens. Inter interessant natuurlijk, maar dat maakt dan in een wezen niet uit natuurlijk. Of je nou 7% of 50% vertegenwoordigt. Ja. Want als jij het leven maar genoeg kunt ontregelen, kun je toch gedaan krijgen wat je wil. Ja. Maar nu is duidelijk dat het vooral de moslimbroederschap is... die een partij is voor stabiliteit. Die staan aan de kant van het leger nu. Uh, dus, dus mensen in, in Egypte die stabiliteit wensen... te midden van alle chaos die we nu hebben... Ja, die worden wel erg makkelijk verleid nu... om dan toch op de partij van de stabiliteit te stemmen. Ja, en als je deze conctie dus ziet, het leger en die moslimbroederschap... dan heb je de koek dus ook kennelijk wel, begrijp ik uit uw verhaal, verdeeld. Dan is uh, de status quo alleen een kwestie van uitvoering. Ik, ik denk dat er weinig meer gaat veranderen. Uh, uh, de, er gaan nu verkiezingen komen, zo rond november. Nou ja, de, het, de verwachting is dat die broederschap behoorlijk gaat winnen. En, en aanverwante groepen. Ze zullen misschien geen meerderheid krijgen, maar ze zijn wel de grote machtsfactor in het parlement. En ik denk dat het leger gewoon zijn, uh, constitutioneel zijn rechten blijft houden om toezicht te houden op de status quo. En moet het Westen zich daar verontwaardigd en teleurgesteld over tonen? Nou ja, ik, ik vind het wel frustrerend. Ik zou liever hebben dat het anders was. De vraag is of het niet Averechts werkt als het Westen zich er al te veel mee bemoeit. Ja. Want zelfs onder die zeg maar, liberaal-democratische groeperingen... heeft men weinig trek in Westerse betrokkenheid. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde egypte kennen Jos Stringelt. Het ging dus over de overname van de moslimboederschap op het Tahrirplein in Cairo. Gisteravond beelden nu nog te zien op CNN. Hartelijk dank voor uw komst.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 selling my soul to the devil again i'm selling my soul again i'm selling my soul to the devil again i'm selling my soul again i AGAIN i AGAIN, i get i can. i, can. I can. working on to five just drives me crazy but i could never sit back and be lazy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 Juweltje, splendid met again. Japan gaat op de bodem van de zee zoeken naar bevroren methaangas. Het methaanijs ligt al miljoenen jaren op de zeebodem. En het kan riskant zijn om het spul te ontdooien. Als het methaangas ontsnapt, kan het het broeikaseffect snel verergen. Maar Japan gaat toch op zoek om een alternatief te vinden voor kernenergie... dat sinds de kernramp in Fukushima geen optie meer is voor de Japanners. We gaan wereldwijd steeds meer moeilijk bereikbare brandstoffen delven... met alle milieu- en klimaatgevolgen van dien. En of dit verstandig is, horen we van energie-expert Herman Snoep... van Energieonderzoek Centrum Nederland... Welkom. Ja, eerst even over dat methaanijs. U bent energie-expert, geen methaanijsexpert... maar u heeft de artikelen over dit onderwerp voor ons bestudeerd. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, het is een soort, uh, een soort schuimig ijs, zo ziet het eruit. En dat uh, ligt op de, op de zeebodem of in de zeebodem. Of het ligt ook uh, in de permafrostgebieden in uh, Alaska en Canada... In de maar dat ligt overal waar het diep genoeg is op de zee. Waar het, waar het, of, waar het koud is en waar er uh, hoge druk is, daar kan het liggen. En dan is het dus Maar metaal. is het daar dan zo koud? O onder, je zou zeggen. Nou, onder diep in de zee is het dan niet zo heel, wel, nog wel boven nul, maar wel koud. Maar daar is de druk weer erg hoog. En daar ontstaat dat uh, spul uh, ook. En uh, ja, het is dus methaan. Methaan is aardgas in waterkristallen in gebed. En wat gaan de Japanners dan doen om dat, om dat gas te winnen? Wat is het idee? Nou, ze hebben al, uh, het is een, al een heel langlopend project. Ik bedoel, al lang voor Fukushima zijn ze daarmee bezig geweest. Ze uh, uh, zijn begonnen in, in Canada. Daar hebben ze op land uh, zeg maar geoefend om dat methaanijs uh, te winnen. Hè. Dus daar ligt het ook in de, in de permafrost. En dat is uh, gelukt. En nu gaan ze die techniek uh, onder uh, waar, op de zeebodem bij Japan waar, proberen. Waar, waar komt dat gas dan vandaan oorspronkelijk? Nou ja, waar uh, zeg maar, uh, ook olie en, uh, vandaan ja. komt. Maar dat, dat komt uit de, de Dat bodem. komt uit de bodem. En en dat dat Zit dan vast en dan, in dat ja, ijs? Ja, en als daar de omstandigheden geschikt voor zijn, wordt dat, uh, dat, schuimige, uh, dat schuimige ijs. Okay. En daar zit het dan in, in vast. Uh, nou, er zijn verhalen dat uh, zeg maar Russen ernaar zoeken, omdat het vaak ook een teken is dat er in de buurt olie kan zitten. Ze dus zeggen: uh, ah, daar is methaanijs, daar zal ook wel olie zitten. Dus uh, die boren erna, maar je kunt het ook uh, zelf proberen te winnen. En dat is wat de Japanners doen, omdat het aan de Japanse kust ook in de behoorlijke hoeveelheden voorkomt. Ja, en wat kan je met dat methaangas? Metaangas is zoals uh, is, uh, aardgas, dus dat ah. kun je gewoon net als uh, wij gebruiken. Dus dat is een fossiele brandstof en op zich een uh, prima fossiele brandstof. Wij genieten natuurlijk ook uh, veel van dat uh, aardgas. Ja, maar dus, wat kan er uh, misgaan? Bij het delven van die brandstof? Nou ja, het is natuurlijk een. Uh, het is gewoon nog een proef. Dus ze zijn nog helemaal niet aan het winnen. Maar uh, de technieken die ze op land geprobeerd hebben, gaan ze nu op zee uh, proberen. Ja, het kan misgaan dat de techniek niet werkt. Of dat het veel te duur is. Maar, maar kunt u dat... ons even helpen, wat gebeurt er dan? Dat is kennelijk heel erg diep. De temperatuur en de druk is. Uh, daar, de temperatuur is laag en de druk is hoog. Ja. Uh, wat doe je dan? Hoe, hoe krijg je dan gas uit, uit zo'n zo blubbersubstantie? Nou ja, ze hebben uh, zeg maar op, het, uh, op het vasteland in Canada twee uh, methodes uh, geoefend. En uh, uh, de ene is om het uh, te verwarmen. Nou, dan ga je gaat op die Ja, dan gaat op die hoogte, uh, op, op die diepte, verwarmen. En dan borrelt het als het ware omhoog. En dan moet je. Moet je het afvangen en naar boven voeren. Of je kunt de druk uh, verlagen. En dan, uh, nee, maar wat doe je dan? Leg je dan een, in zee zeg, een, gro een grote koepel of zo? Waardoor je. Het... Nou ja, zeg maar, je, je stuurt er heet water op, uh, op af. Ja, en dan ja. hoe vang je dat gas dan op? Dan, dan moet je natuurlijk zorgen dat je daar uh, met, een, met een buis bij bent om dat gas wat dan ontstaat op te vangen. Nou, ja, die, die techniek, hoe dat precies werkt, dat weet ik ook niet. Maar ja. ze hebben in ieder geval wel aangetoond. Lijkt dat me het wel op... een dure hobby om te doen. Of nee. Het is ongetwijfeld ingewikkeld. Maar ze hebben er wel uh, vertrouwen in dat het uh, milieu. Vriendelijk kan en dat het ook eh, zeg maar, concurrerend kan. Alleen dat moet nog wel in de praktijk bewezen worden en dat is de fase waar ze nu in, uh, in gaan. Ja, en dat ze gaan... stoppen er ongelooflijk veel geld in, hè, Japan. Ja, maar, ongelooflijk veel geld voor mij. Is, maar, bedoel, het is uh, een grote 100 miljoen uh, euro. Maar ja. ik, dacht, oh, ik dacht in de miljarden. Dat ja, die. nee, in Jens is het miljarden, maar in euro's. Ah, oh, <laughs> kijk, ik had het nog niet door de valuta-kantelaten <laughs> gehad. Dus dat is natuurlijk ook een hele hoop geld. Maar ja, aan de andere kant, als daar een hele hoop gas ligt... en het, dat verhaal is ook dat het voor tientallen jaren... Zeg maar, Japans gasverbruik kan zijn, levert het natuurlijk ook heel veel op. maar Alleen, het zijn riskante ondernemingen? Nou, uh, uh, moeilijk... En het kan gewoon misgaan, omdat het te duur is, of omdat het eh, nou ja, zeg maar niet werkt. Nou, Dan is het natuurlijk zonder van het geld. Aan de andere kant, als het, het natuurlijk eh, lukt om het op een handige manier te doen en op een, zeg maar, op een milieuverantwoorde manier te doen, dan hebben ze ook een hoop gas. Dus dat is, maar eh, begreep ik nou uit de literatuur dat het hoeveelheden gas oplevert die echt tot nu toe eigenlijk nergens ter wereld gevonden zijn? Dat het een gigantische hoeveelheid is waar jaren nog op gestoken kan worden? Uh, nou, uh, zeg maar, wereldwijd uh, zijn het inderdaad heel veel. Is uh, uh, ontzettend veel. Uh, meer dan uh, kolen en olie en, en gas bij elkaar. Ja. Natuurlijk, wat er dan precies aan de, de kust van Japan ligt, uh, dat is natuurlijk. Uh, ja, maar, natuurlijk een maar, maar, maar om maar, dit maar, soort hoeveelheden. Maar, hoe gaat u gaan zeggen dat het grote hoeveelheden klopt. Ja. Dus een belangrijk onderzoek en een belangrijke ontwikkeling als je er iets mee kan? Ja, als je er iets mee Ja, uh, dat klopt. Maar goed, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor zeg maar, niet-conventioneel gas... en niet-conventioneel olie. Er ligt in de aardkorst ontzettend veel fossiele eh, energie en... Eh, en de, zeg maar de handige soorten, dus wat, wat wij, kolen en uh, wat we kenden en vloeibare olie die we kennen en gewoon gas wat we kennen. Nou ja, dat, dat, dat is al, al behoorlijk wat. Maar de ingewikkeldere soorten, zoals deze methaanhydraten, dat is nog ontzettend veel ontzettend maar, veel meer. Er wordt nu ontzettend gekeken naar dat moeilijk te winnen, uh, uh, uh, brandstoffen. Is dat een goede ontwikkeling? Nou, het is... Uh, noodzakelijk? Het om... is in ieder geval no noodzakelijk, omdat uh, voor uh, sommige van die fossiele brandstoffen uh, gelden... dat het de grens van de, de makkelijke inzicht begint te komen. Zeg maar het makkelijk te winnen olie, dat, uh, die productie neemt al jaren niet meer toe. Dus dat is, dat is niet op, maar dat, dat groeit niet meer. Het is dus, onontkoombaar? Nou ja, het, het is onontkoombaar als je in de, in de fossiele wereld denkt. Maar uh, het, het probleem daar natuurlijk van is, uh, nou ja, het klimaatprobleem uh, wel bekend, uh, dat zijn allemaal... C'tjes, die als je dat verbrandt CO2 wordt. Ja. Dus je moet er niet aan denken dat al die fossiele uh, stoffen die in de aarde liggen... de gewone, maar ook die nieuwe, in, ingewikkelde... dat dat allemaal verbrand wordt en in ja. de atmosfeer terechtkomt... want dan is echt uh, het, uh, het klimaatprobleem in de volle omvang uh, daar. Maar, maar zit daar een evenwicht in? Is, is er een bepaalde grens waar je dus niet over moet... dat je dus wel zoveel fossiele brandstoffen kan verbranden... zonder dus alles aan te tasten? Of, of is nou, dat helemaal nou, like, niet zo? Ja, in, de, in, in Kopenhagen hebben de... He, bij de, de over klimaatverandering hebben de landen gezegd we zouden moeten proberen de klimaatverandering tot twee graden te beperken. Uh -huh. Nou, als je dan doorrekent wat dat betekent voor CO2 in de atmosfeer, dan is het na niet mogelijk om alles wat er in de aardkorst zit te verbranden. Uh -huh. Dus en dat betekent dat er, dat er dus wat over moet, uh, moet blijven. En die, en die CO2 die ontstaat niet omdat dat gas omhoog komt, maar die ontstaat omdat het gas dat omhoog komt verbrand wordt. Als je dat verbrandt, als je dat, ja, als je dat allemaal nuttig gaat gebruiken. Maar Echt? zijn er dan alternatieven, gelooft u in bepaalde? Bepaalde alternatieven die, die, die ons hieruit kunnen redden. Uit, uit een, eigenlijk een catastrofe die te wachten staat. Nou ja, wat natuurlijk uh, gebeurt in de, in de hele wereld... en ook bij ons bij ECN, uh, wordt, er, uh, wordt er gewerkt aan alternatieven. Nou, dat is het, uh, het rijtje zon, wind, waterkracht, biomassa. Ja. Dat zijn allemaal manieren om ook uh, energie nog lang niet te winnen. Maar op dit moment is dat uh, de grote 10% in de wereld, ja. dat met, met zulke soorten energiedragers uh, gewild wordt. Nou, ja. de, de, de verwachting en de wens is, is dat uh, gaat groeien. Ja. En, uh, en dat is. Uh, ja. Maar en nog steeds samen te vatten onder de noemer te duur en te onhandig. Dat is natuurlijk wat de buitenwereld wel zegt. Ja, nou dat geldt zeker niet voor de, al die 10 procent. Bijvoorbeeld, waterkracht is nu uh, heel handig en helemaal niet duur. Mm -hmm. Dus dat is, uh, yeah, dat is zeg maar 5 procent van die 10 procent. Dat werkte wereldwijd al, uh, al prima. En, ja, maar wij hebben weinig watervallen en uh, de, de, de getijdenverschillen zijn ook niet zo gigantisch bij ons. Hè? Wij in Nederland. Nee. Maar goed, maar wij in Nederland hebben ook geen methaanhydraten. Dus, nee, zo vaak. <laughs> dus, ja, <laughs> dus het, het, wereld, het wereldplaatje. Ik zijn, zijn dan, we heel zielig. <laughs> Nou ja, de aardgassen, daar hebben we toch ook ja. heel veel plezier van gehad. Maar laat ik zeggen, die, die, die alternatieven die, die, die kunnen groeien, die moeten groeien... en die hebben ook, ook veel voordelen. Nou ja, je hoeft hè, de, de, de klimaatkant, hebben we het al over gehad. De milieukant, de gezondheid. Het, het, het verstoken van, van al die fossiele bronnen... dat heeft toch iets voor luchtkwaliteit en ja, fijnstof allemaal absuurd. gevolgen. Duurzaam is daar uh, veel beter voor. Het is ook voor een, uh, veel landen een, een zekere bron. Hè, want je, je kunt het zeg maar, in je eigen land maken, uh, die duurzaam... Dat is natuurlijk wat dan als je je, je je olie of je, je gas uit het Midden-Oosten of uit Noord-Afrika moet importeren. Dus er zitten wel heel veel voordelen aan, uh, aan die alternatieven. Uh, maar een land als Japan zijn die, stoppen die dan ook zoveel geld in de zoektocht naar die alternatieven? Ja, daar stopt, uh, Japan, uh, daar stopt Japan ook geld in. En bijvoorbeeld ook in een land als, als China... die natuurlijk ontzettend veel extra die energie verbranden heeft. Die dan alles tot een uh, die doen gewoon oude ja. geit aan toe. <laughs> die doen gewoon alles. Ja, dus die bouwen kerncentrales, die uh, verstoken heel veel fossiel... die winnen dat, die importeren dat. Maar die doen ook heel veel aan, uh, aan alternatieven. Ja. Hoe kunnen we nou zorgen dat we met een niet te grote erfenis... komen te zitten van die vervuilende en, en die risicovolle nieuwe methodes van winning? Nou, ik denk dat... Uh, ik zeg, het, het, het laat zien dat, dat zeg maar in de fossiele wereld uh, echt op je tenen moet gaan lopen... om nog, uh, zeg maar, nog fossiele energie te krijgen. En dat kan allemaal wel en dat kan ook verantwoord als daar goed naar gekeken wordt en als daar goede uh, zeg maar richtlijnen voor komen. Maar dat is toch, uh, toch moeizaam. En, uh, maar je kunt er niet zomaar mee stoppen. Want energie is ontzettend belangrijk voor iedereen, voor ja. ons, uh, voor uh, de mensen overal. Dus je kunt niet zomaar zeggen we stoppen ermee en uh, we doen er niks. Dus er moet gewoon een alternatief komen. Daar moeten we hard aan werken... En dat kan. En het ja. lijkt erop, totdat echt de grenzen van al dit soort bronnen bereikt zijn... dan men toch uiteindelijk dan maar voor die alternatieve energievormen... dat dat toch nog maar een klein percentage is van wat mensen... Dus kennelijk willen op het ogenblik. Nou ja, op, op het ogenblik is het uh, 10%. Er zijn uh, studies verschenen dat dat, uh, ja. weet ik wat, in 2050 of 2060 best 80% technisch ja, gesproken ja, maar... zou kunnen ja, zijn. Je ja, kan maar alles, alles uh, berekenen. <laughs> nou ja, dat is op die zin een troostrijke gedachte. Ja, het heeft met, met en, gedachte dat het kan. Ja, maar, maar het heeft dan met wil te maken. Het heeft ook met, uh, met wil te maken, dat klopt. Als, je, als het milieu je geen ene donder interesseert, of als je uh, denkt van. Uh, nou. Uh, uh, Laten we het maar importeren en van ver komen die fossiel. Dat ja. vind ik allemaal prima. Ja, dan, uh, maar wat zijn dan de grootste bezwaren tegen die alternatieve vormen? Nou, het is, uh, ja, het is nu inderdaad uh, het is nu duur. En af en toe onhandig. Nou ja, dat, dat hangt er een beetje vanaf. Nou oh ja, ja, vraag het maar aan die mensen die met een scheepje op zee moeten... om, om zo'n uh, windturbine weer aan de gang te krijgen. Die vinden het onhandig hoor. Dat is, eh, dat is onhandig, maar als je op een scheepje naar de zee moet... in de Golf van Mexico om gas te winnen... Oh, is, is ook niet handig. Okay. Ja. Dus in die zin is bedoel, de, de, de, de, de echte uh, silver bullet... waar iedereen heel blij en gelukkig en tevreden mee is... die is er natuurlijk niet. Nu, maar in die alternatieven, daar, uh, dat, dat, dat kan wel. Dat is uh, ingewikkeld, het dus is duur. Er moet onderzoek naar uh, verricht worden. Maar het heeft ook veel voordelen. En daar uh, nou, is besloten, ook in Europa, om daar meer werk van te maken. En, uh, en daar doen we graag uh, aan mee. En als dat... Uh, meer is over een paar jaar, dan kan het daar nog veel meer worden. Maar daar moet wel aan gewerkt worden. Ja. Mag ik even nu nog tot slot terug naar het begin van het gesprek. Is het dus eigenlijk een afweging qua uh, ja, wat je wil met je energiepolitiek... of je inderdaad aan dit soort methaangas-windprojecten uh, gaat meedoen... op de grote dieptes onder grote druk? Nou, ik denk dat is natuurlijk ook een, uh, zeg maar gewoon een commerciële vraag. Hè? Als, het, uh, als het daar goed komt, dan doe je het gewoon. Het dat blijft, een commerciële dat vraag. blijft natuurlijk ook een commerciële vraag, maar uh, dat is niet de enige kant die eraan zit. Dus uh, zo, zomaar stoppen met, met fossiel kan je niet. Met die, uh, met die ingewikkelde dingen, dat is een teken dat het niet makkelijk is in de fossiele wereld. En er zijn alternatieven en daar moeten we aan werken. En nou, hoe die, zien jullie het gebeuren? een grote schaal? Dat die methaanhydraten, ja. uh, nou, dat kan ik nou echt niet zeggen. Daar moet, dat onderzoek moet natuurlijk uitwijzen of het überhaupt kan... en of het een beetje voordelig uh, kan. We blijven de ontwikkelingen ja. volgen. Het is een spannende strijd ja. die zich in de ja. energiewereld afspeelt. Ja. Dank u wel. We spraken met Herman Snoep, energie-expert... van het Energieonderzoekcentrum Nederland... over de moeilijk winbare brandstoffen en de risico's daarvan... en natuurlijk ook de alternatieven. Op Texel zijn afgelopen donderdag de eerste zilte geoogst. Wat is dat? Het gaat om nieuwe aardappelrassen die bestand zijn tegen zoutwater. En van die nieuwe rassen zijn er volgens de onderzoekers... 15 soorten zo lekker van smaak dat ze grootschalig gekweekt kunnen worden. De reden voor de teelt is de verzilting van landbouwgrond. Door de stijgende zeespiegel en de schaarste aan zoet water... is de verwachting dat over tien jaar... een kwart van alle landbouwgrond bij ons is verzild. In Zeeland kunnen sommige boeren het land nu al niet meer gebruiken... voor de aardappelteel. is namelijk. Over de zoektocht naar gewassen. Die bestand zijn tegen die verzeilding gaan we praten met Peter Keizer. Hij is veredelaar bij het aardappelkriekbedrijf Fobek... en al vijf jaar bezig met dit vraagstuk. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft, het kan de luisteraar niet zien... behalve als hij met de webcam mee zit... kijk, een paar echt heel erg mooi uitziende aardbos neergelegd. Dit zullen wel de promc zijn, neem ik ja, aan. Ja, dit zijn de echte lookers ja. uh, in onze stad. Ja, ja. ja. <laughs> Hoe, hoeveel van die lookers... wat is het percentage dat je ze zo mooi krijgt? Um. Nou, als het gaat over een, een, een nieuw ras vinden... dan praat je al gauw over 1 op 70.000. En dat het dan ook nog eens een, zo'n mooi ras is... ja, dat is ook maar weer een klein percentage daarvan. Dit is echt een, een, een lot uit de loterij, dit ras. Maar zoveel heeft u er toch niet geprobeerd te kweken? Um, nee, uh, wij niet. Met alle collega's samen uh, in Europa... Uh, drukken we heel wat uh, uh, mogelijke kandidaten elk jaar in de grond... om te kijken of daar wat leuks tussen zit. Zelf hebben wij er ongeveer 35.000 per jaar. Echt waar? En wij hopen dan na tien jaar dat één... Wacht een... eventjes nog, serieus. Ja, ja, serieus. U, u, u, u zet er 35.000 35, per jaar in de grond ja, om te 35 proberen? 35.000 brugpiepers, om het uh, in die beeldspraak dan maar te blijven. Hmm. En wij hopen er uiteindelijk dat er één slaagt voor het eindexamen. Dan heb je, je geld En dan zijn, we, dan zijn we tien jaar verder en dan kunnen we beginnen met rekeningen sturen. Wat geweldig zeg. Dat is een duur hobby. Ja, ja, wat, dat... is, wat, wat, is, wat is nou een perfecte aardbol? Wanneer trekt u hem uit de grond en denkt u: Nou, dit is nou. Nou, dat is een beetje afhankelijk van waar die voor bedoeld is. Uh, uh, dit uh, ras die hier uh, staat, de Miss Mignon, of op zijn Nederlands Juffrouw Allerliefste. Uh, dat was echt bedoeld voor de krieltjesmarkt. Een heel luxe marktsegment in, uh, in België, Frankrijk en Engeland, bijvoorbeeld. Um, nou ja, het, het, het is luxe, dus het moet er luxe uitzien. Dus het moet, het moet eigenlijk gewoon een fotomodelletje zijn. Ja. Een glanzend velletje. Een glanzend velletje, een... mooie vorm. En nogmaals voor de luisteraar, een krieltje is het niet geworden, hè? Nou, krieltje, krieltje. Uh, deze zijn al wat verder doorgegroeid. Dus, uh, <laughs> ja. dus dit is al een, een beetje een fors uit de, klu de kluiten gewassen krieltje. Uh, maar de grap van een krielras is dat hij uh, heel veel kleine aardappeltjes maakt. En dan in zodanige hoeveelheid dat het voor een boer qua opbrengst per hectare nog steeds financieel heel interessant is. Ja, ja, ja. Dat is de truc van een krieltjesras. Ja. Je kunt natuurlijk elke ras gewoon heel vroeg oogsten... en dan zijn het hele kleine aardappeltjes. Oh, maar het... dat is geen krieltje. Als je die krieltjes langer in de grond laat zitten... worden het ook allemaal grote jongens. Nou, worden het allemaal grote jongens. Oh. Maar zijn ze dan minder lekker? Of zijn ze dan gewoon nee, minder aantrekkelijk om, om, om te ze komen? Zijn, ze zijn minder lekker omdat ze niet afgerijpt zijn. Als je ze te vroeg doodmaakt, die, die aardappelen... door ze uit de grond te, te snokken... Maar ik bedoel, die krieltjes, als je die lekker laat uh, doorgaan... Dan heb, je, dan heb je een hele grote oogst. Dan heb je een hele grote oogst... die alleen per kilo veel minder waard is en lang ja. niet zo interessant. Dus nee. dat, uh, nee, een krieltjesras moet je als krieltje telen. Ja. En dit, dit, dit is dus een zilte aardappel. Dit is een, een krieltjesras kreeltje, een uh, geteeld onder zilte omstandigheden. En, wat betekent dat, zilte omstandigheden? Uh, dat is een, uh, dan wordt het dus geïrigeerd met uh, uh, ziltwater. Geen zoutwater. Het is geen zeewater wat we eroverheen gooien. Uh, het, is, het is ziltwater. Dus dan, dan praat je over uh, 10, 15 procent zeewaterkracht, zeg ik dan maar. Uh, maar dat is voor aardappelen al erg uh, zout. En je ziet dan ook dat er eigenlijk maar een, een gedeelte van de rassen tegen kan. Er zijn genoeg rassen die zodra ze maar zout ruiken, dan zijn ze vertrokken. Wat, wat gebeurt er dan? Dat, die dan gaan, dan gaan ze dood of ze staan te sudderen en wachten op zoet water. Uh, dat kan ook. Uh, planten hebben verschillende mechanismen om um, met zout om te gaan. Uh, je hebt ook planten die nemen het zout wel op... brengen het naar de onderste bladeren die ze vervolgens afstoten... en dan zijn ze van het zout af. Stop het in de kleinste knolletjes, stoten ze af, die, dan zijn ze er ook van af. Uh, allemaal heel leuk en aardig. Alleen die knollen mis je wel als je gaat oogsten. Ja. Uh, dus eigenlijk het mooiste is gewoon een ras wat... Je ziet gewoon geen verschil. Het groeit gewoon lekker door. Maar waarom, en... hoe komt u daar dan achter? Ja, ik bedoel, door te, te, proberen, nou, maar door bedoel, te proberen. Ja, door te proberen. Wat heeft deze aardappelplant in zich? Wat doet die dan? Wat heeft het uh, dus ho ja, mechanisme? Hoe, hoe, hoe, hoe dat fysiologisch en, uh, en genetisch in elkaar zit, dat weten we allemaal nog niet. We zijn uh, uh, vorig jaar begonnen met uh, te testen onder uh, buitenomstandigheden. Daarvoor zijn we in de kast en in het laboratorium bezig geweest. Uh, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar aardappelen groeien nu eenmaal buiten. Ja. Uh, dus je moet uiteindelijk ook gaan testen onder uh, praktijkomstandigheden, dus buiten. Daarvoor zijn we naar Tessel gegaan met de mensen daar van de Zilte Proeftuin. Uh, en ja, voor ons was het dit jaar net zo'n grote verrassing als voor ieder ander. Welke rassen het zouden gaan doen, ja of nee? Dit is een kwestie die we echt gewoon van uitproberen. En van de hoeveel die u heeft gepland, uh, kwamen er goed uit de bus? Er stonden er uiteindelijk 36. En nou, een, een kleine tien waarvan we zeggen van kijk, dat zijn echt hele goede. Uh, tien het. rassen? Tien rassen die het echt goed doen. Nou, rassen, uh, een handjevol uh, rassen die nu commercieel zijn. En nog een aantal uh, jonkies uh, die de, zeg maar, de eindexamen nog niet gepasseerd mm. zijn. Uh, en, maar om, die ook, om de brugpieper... Wacht, uh, uh, precies, om in die, die scholierbeeldspraak yeah. te blijven. Z -z Zijn die aardappels nou ook zout, niet? Ja. ja. ja. Dus en er het, hoeft geen zout bij er bij hoeft geen zout, Er hoeft geen zout meer bij. En uh, ze hebben dus een, uh, ja, een, een van nature wat, wat zoutige smaak. Uh, niks anders dan wanneer je er gewoon zelf wat zout uh, bij doet qua smaak. Uh, hoe dat zit met de zoutsamenstelling, dat is ook iets wat we nog gaan onderzoeken. Uh -huh. uh, of dat wellicht een iets andere zoutsamenstelling die dat is. Want zout is niet zo goed voor de mensen. Nou, te veel natrium is niet goed voor de mens. Maar dat zit dan weer niet in die aardbol. Dat natrium zit in keukenzout, dat is ja. natriumchloride. En in een plant is het eigenlijk een continu gevecht tussen natrium en kalium. Wat daar precies mee gebeurt. En we hebben eigenlijk stiekem een beetje de hoop... dat het wellicht er wellicht wat meer kalium en wat minder natrium in deze aardappelen zit. Ah. En dat zou heel interessant zijn voor mensen met een natrium -dieet. Maar dat weten we nog niet? Dat weten we nog niet. Ah. Nee, het is allemaal nog in onderzoek. Juist. En uh, nu, nu is dit, en die, die aardappels zien er echt uh, schitterend uit... ik neem aan dat u daar ook foto's van hebt gemaakt... en dat ja, zet ja, ja, ja, ja. u op internet ja, ja, enzovoort. Ja. Ja. De collega's uh, aardappelkwekers uh, over de wereld... Uh, stromen de felicitaties binnen? <laughs> of... ja, nou ja, nee, ik ben niet serieus, want het is kennelijk toch iets... waar de naar op zoek was. Ja, klopt. Uh, we hebben in ieder geval afgelopen donderdag uh, een zeer brede uh, belangstelling vanuit de pers uh, over ons heen uh, gekregen. Uh, uh, dat is alvast een, een eerste. Gisterochtend uh, was ik weer in alle nederigheid zelf op het proefveld bezig. Zat ik op mijn knietjes in de modder. Uh -huh. uh, en het eerste telefoontje uh, wat ik kreeg was van een, uh, een regionale supermarktketen uit Noord-Holland die het wel zag zitten om dit soort aardappelen exclusief in hun concurrentiestrijd met de andere supermarktketens uh, in hun winkel te leggen ja. volgend jaar. En wat was uw antwoord? Uh, mijn antwoord is dan standaard, daar ga ik niet over. <laughs> ja. ik, ik maak rassen. En wie ze mag verkopen, dat laat ik aan mijn klanten over. Maar u wilt uiteindelijk... Uh, ik bedoel, dit moet de aardappel zijn die de boeren in Nederland gaat redden. Want uh, met die verzilting van de bodem is dit de hoop in ja, bange dagen. Precies. En dat is ook exact een van de redenen waarom wij eraan begonnen zijn. Wij zitten zelf ook met ons bedrijf in een gebied waar we last hebben van verzilting. Drie spades diep en we zitten uh, in het zoute grondwater. Ja. Uh, maar als je wereldwijd gaat kijken uh, naar het areaal... waar ofwel helemaal niets meer geteeld wordt... of waar uh, in ieder geval geen aardappelen meer geteeld kunnen worden... en uh, waar mensen wellicht problemen hebben met een, uh, uh, ja, het telen van gezonde voeding... Ja. Uh, dan zijn de, de economische mogelijkheden enorm. Want die 15 die u net zei, hè, die 15 ja. verzilting van de bodem... Is, da is dat wat over het algemeen het probleem is? Of is dat veel nou, Dat, veel dat is in ieder geval onder onze omstandigheden dus al een probleem. Uh, want je ziet dus dat maar uh, relatief weinig rassen daartegen kunnen. Uh, er zijn gebieden in, in de wereld waar het natuurlijk nog veel zouter is. Uh, waar je wellicht ook nooit wat zou kunnen telen. Uh, in de hooglanden van, van de Andes. Uh, of het nou gaat over uh, nou, uh, de Jordaanvallei in de buurt van de Dode Zee. Uh, dat, dat zijn ook duidelijke voorbeelden. Daar is het allemaal nogal zouter. Uh, maar er zijn ook gebieden, overstromingsgebieden in Bangladesh. Een deel van de Nijldelta. Uh, gebieden in oostelijk Afrika uh, waar uh, het allemaal erg zilt is. Maar daar gaat u wel proberen iets voor te, te maken, te creëren. Maar natuurlijk, zeker. Ja, ja, ja. Ik bedoel, uh, we zijn niet alleen uit een, uh, een, een, een zekere maatschappelijke betrokkenheid uh, bij dit uh, alles bezig, maar we zijn een commercieel bedrijf. Maar uh, u noemde net al: uh, in Tesal is er kennelijk iets. Wat zijn nou biologische. Dat nee, is de, de, de per Nee, de Stichting Zilde Proeftuin. Z, t, t, sorry. Stichting Zeelteproeftuin. Zil... Als u nou gistermiddag in de, in de, in de grond zit te vroeten met uw aardappel. Uh, is 20 meter verderop dan de komkommerman bezig. en de, de, de bloemkolenman die zit dan. Het nou, die, die, van die, de die zijn er nog niet. Die gaan uh, denk ik inderdaad wel komen. Uh, ook de Stichting Zilde Proeftuin is, uh, is nog in ontwikkeling. En uh, men is nu op kleine schaal bezig met is andere gewassen te bekijken. Uh, vanuit de gedachte dat je uiteindelijk een boer... die onder zilteomstandigheden moet telen, kan niet alleen maar aardappelen telen. Die mm -hmm. heeft een compleet bouwplan nodig. Um, dus zeg maar vanuit die hoek bekeken is het erg logisch om, de, om, om dit te onderzoeken. Uh, er liggen ook andere vragen. En dat zijn bijvoorbeeld vragen als het gaat over schade. Wat gebeurt er nu als bijvoorbeeld een waterschap besluit... het grondwaterpeil aan te passen en een boer krijgt last van verzilting? Mm -hmm. Hoeveel schade leidt zo iemand dan is het wel leuk als er uh, harde cijfers aan de grondslag liggen... om met z'n allen eens een keer achter op die sigarendoos wat uit te gaan zitten rekenen. Kan u dat dan leveren? Uh, nou, wij niet. De Stichting Zilder Proeftuin... Ah. Uh, die, uh, die zou dat soort onderzoek kunnen gaan doen... om dat soort harde cijfers op tafel te krijgen. Het grappige is eigenlijk dat uh, uh, we eigenlijk al eeuwen bezig zijn... met inderdaad de zee buiten te houden. Uh -huh. uh, en voor de rest denken we er niet meer over na. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Heel Nederland uh, uh, drijft in feite op zout grondwater. Uh, alleen er ligt een laagje zoet grondwater bovenop. Gelukkig wel. Zeg. Gelukkig wel. Ja. Uh, maar het, het, het zilterwater zit gewoon onder onze voeten. Tot slot, is er één ding dat eigenlijk wel goed groeit op uh, ziltegrond? Nou, uh, uh, typisch deltaplanten. Ja, precies. Uh, zeegras groeit inderdaad gewoon in, in de zee. En, en bij de zee bijvoorbeeld zeekralen, lamsoren, oh, ja. uh, dat soort dingen. Uh, allemaal erg lekker bij... Uh, maar dat, dan houdt dat, het wel een ters, beetje op? Dan houdt het wel zo'n beetje op. Uh, strandbiet. Uh, uh, ja, ook zoiets uh, erg kleine gewassen die op dit moment in ieder geval nog niet geschikt zijn voor grootschalige teelt en, en, en aardappelen. Dat is, mm. ja, dat is, nu een inkoppertje. Kunnen we die aardappel uh, die u daar zo mooi heeft liggen al ergens eten nu? Of wordt dat nog een? Uh, een ja, breed? deze aardappelen worden uh, op uh, dit specifieke ras wordt uh, commercieel geteeld in Frankrijk en ligt in Frankrijk en in België ligt het in de supermarkt. Hartelijk dank, mooie uitleg. We maken ook uh, kennis met het begrip snokken. Wat was het ook alweer? Uit de grond snokken. Oh, uit de grond snokken, dat was het, ja. Goed, u hoorde Peter Keijzer over de ontwikkeling... van zogenaamde ziltepiepers aardappelen, dus die gedijen in zoutgrond. Zometeen zijn we er weer met Rosita Steenbeek... over het kledingadvies in Rome. Graag tot zo. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1, gaat op herhaling.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 Dit is Radio 1.